Kies van Kesteren met het NOS-journaal. Nederland heeft vorig jaar veel minder geëxporteerd naar Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de Europese sancties tegen dat land is de handel met 38% afgenomen. Onder meer vrachtvoertuigen, bloemen en machines werden minder vaak naar het land gebracht. De import nam wel toe. Rusland bleef ondanks dalende afname hoofdleverancier van ruwe aardolie. Voor in totaal 21 miljard euro. Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Ook wil de luchthaven kunnen blijven groeien. Dat staat in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast te beperken... besloot het kabinet vorig jaar om het aantal vliegbewegingen voor Schiphol te verlagen. De luchthaven vindt dat er niet naar aantelen, aantallen gekeken moet worden... maar naar hinder en uitstoot. Zo zou de vliegmaatschappij gestimuleerd worden om te verduurzamen. Hongarije praat vanaf volgende week over de NAVO-toetreding van Finland en Zweden. De Scandinavische landen voegen het lidmaatschap vorig jaar aan... niet lang na de Russische inval in Oekraïne. Hongarije en Turkije hebben de toetreding als enige NAVO-landen nog niet goedgekeurd. Alleen als iedereen instemt, kunnen de landen lid worden. Turkije lijkt voorlopig niet over instemming te praten. President Erdogan beschuldigt Finland en Zweden ervan... terroristische organisaties onderdak te bieden. Russische troepen zijn bij Kermina, in het oosten van Oekraïne, door Oekraïnse verdedigingslinies gebroken. Maar uiteindelijk werden de Russen teruggedrongen. Daarbij raakten ze een deel van hun zware materieel kwijt, zegt de gouverneur van de regio Luhansk. De strijd om de stad duurt al maanden. Gisteren probeerden de Russen ook door de Oekraïnse linies te breken. Ook weer zonder succes. Het weer. Vannacht is het bewolkt met hier en daar wat motregen. Verder koelt het af naar een graad of vijf.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 Weet je, bij die is het goed te leven. Het lukt hem niet meer flauw. Ik wil ik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 We are Let's go ahead. Bye. No more broken hearted I'm done being discarded It's my turn to be happy Cause I have been so hurt by one too many That promise more than any And I left my hope and arms empty So now...